Een zeltje, een slootje zo klein, een jochie dat later in zeeman wou zijn, een klomp met een roep.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 de klomp met het zeiltje nam hij met zich mee en stond elke reis in zijn koor. Na jaren werd hij kapitein van een schuit, wat hij vroeg gedroomde kwam uit. Een klomp met een zeiltje, een slootje. Klomp met een roetje en hij.